Probeer die, die kabbalistische termen, wat wij nu leren, een beetje te onthouden. So, niet uit je hoofd proberen, maar gewoon horen nog een keer, nog een keer. No, avira, Avira dacht niet moeilijk. Nog een keer zeg je dat. En ja, dat is dan dun, dun, dun, uh, dun lucht. Ja, lucht. Dat is een En dat soort begrippen, probeer dat, zou en echt enorm veel helpen als wij steeds gebruiken die gebruiken we die dan wordt het automatisch ga je dat hanteren ja we gaan verder zo so, stap voor stap komen we tot leren we hier uh, de verhoudingen tussen de sfeer tussen de de ...werelden... En zodra we een beetje ...een basis, goede basis zullen hebben, dan zullen we overgaan, zullen we uh, niet overgaan, zullen we ook erbij doen dat geweldig boek wat nergens geleerd wordt, het boek van uh, Shara Gilgulim, de de poorten van de poort van incarnatie. En dat is pure gaat over zielen. En natuurlijk over sferoot maar dan over sferoten die verbonden worden aan de zielen. En allemaal wat, welke correcties, etc. zegt. Maar nog een beetje dan wachten we dat, dat wij een beetje voorbereid worden. Dat wij dat gaan leren... Uh, De tekst is al klaar, we hebben al voorbereid, het kant er klaar voor om, om te gaan leren, maar zo we zullen zien wanneer we dat gaan beginnen. Maar dan is het echt, de handel over zielen, dat is dan. Uh, maar hier hebben we net of het it, iets wat in de leek lijkt, wel dat het buiten mij is. Maar dat is niet zo. Nee? Like, steeds zeggen tegen jezelf: alles wat daar is, is ook in mij. Waar wij leren dat. Het zijn dezelfde structuren. Belangrijk dat. Dat jij betrokken bent bij het dat boek. Dat, is, dat jij samenvloeit met wat je leert. En daardoor natuurlijk, daar, daarvoor moet je jezelf, een mens moet jezelf natuurlijk laten zuiveren. Ja, duidelijk zuiveren jezelf. Lichter maken. Verlichten jezelf. Jouw wensen verlichten, zuiveren. En wie dat wil. Hij zegt ook in, in, in, een van de eerste, op, in een van de eerste pagina's van het boek van Ari uh, De Poort van de Incarnatie, hij zegt, ieder die, die wenst zichzelf te zuiveren, verlichte zichzelf, ook licht, lichter zichzelf maken. Dus uh, lichter betekent uh, transparanter. Iedereen kan worden als Moshe Rabeniolabashelong. Iedereen kan worden als uh, Moshe, Moshe, onze leraar, zegt die ons. Iedereen kan worden dat. Ari, ah, zegt het ons. Als Moshe. Natuurlijk, als. <coughs> Niet verder ja, natuurlijk. Maar iedereen kan, iedereen kan worden. Ongeacht waar jouw wortel is. Want we leren dat geweldig, maar eerst. Een beetje basis. 35. Wat a'am hu ki Hashem Avir perusho orroch. Kijk wat je ons vertelt. En de reden daarvan is ki Hashem Avir. Dat de naam Avir. Let op erg goed op dat, dat woord. Een dat erg belangrijk woord voor ons. Avir is lucht. Dat de naam a kijk nou hoe die ook geschreven wordt. En kijk direct eentje eh, om de regel, direct bovenop. Om de regel. Dus over de regel, ja? Zeg je dat? Een regel verder. Een regel verder, dus niet de volgende regel daarop, daarop maar nog eentje erop. Dan zie je dat het woord oor. Dus. Als je dan die de twee letters weghaalt, en dan zie je dan het woord oor licht is het alleen maar, zie dat, iedereen ziet het? Dus boven dat woord wat we nu behandelen, dus de vijfde woord van de regel 35, precies bovenop staat het woord we oor Als je dan die twee letters, eerste letters, weghaalt, of kijk je dat, dan heb je dan alef, wav resh. Dat betekent oor, licht. En wanneer in dat licht, binnen dat woord licht, oor, komt een jude te staan. Zie je dat? Net zoals in de vijfde woord van de 35. Van de jude komt daarin. Dus de malgoed komt daar tussenin te staan. Dat is net of dat is, is dan de toestand wanneer dan de benander beneden komt. En als het ware de malgoed komt... Onder de Chogma te staan. En dan wordt van het licht, wordt het lucht. En omgekeerd het geval. Wanneer, ja, wanneer is, wanneer de Bina naar de Chogma komt, dan gaat dat juut van het woordje Avir, wat we nu hebben in het vijfde woord van 35, gaat eruit, gaat naar zijn eigen plaats, dus de malchut is, die steekt weer naar haar eigen, haar eigen plaats. En dan blijft het oor, blijft het licht. Hij gaat ons zo uitleggen dat. Als we dat een keer door hebben en begrepen dat, en aanvaarden, dan alles zullen we zien dat alles gaat werken. Ki Hashem avir, dus na de komen van 35. Want de naam avir lucht. Zie met het Jod daarbij. En zonder die jod is het oor, is licht. Ja, dus dat jut is als het ware, ware uh, maakt dat het lucht wordt. Dus, dus dat maakt dat het naar beneden als het ware komt uh, uh, wat met contaminaties, niet contaminaties, maar toch wel uh, uh, dikker wordt. Dikker wordt. Piroucho, dat lucht, Piroucho, betekenis daarvan is or roog, het licht, licht roog Lichtroog, dus het tweede licht, ja duidelijk. Dus overal waar we horen avier, lucht, dan moeten we weten dat het licht ro roog is. Ja, het is geen licht meer als oor. Kijk naar het woord oor. Gewoon oor is licht. Maar hij zegt dan oorroog, dan is het oorroog, lichtroog. Maar als we horen avier, betekent het precies hetzelfde. Dat is dan een andere manier om, om zorg te dat het woord lucht om ons te gevoel te, te laten te, te, te, gevoel te, te, te, te geven. Hoe dat is, wat is dan licht, licht roog? Ten aanzien van lichthochma? Hoe voelt dat? rag or Wat betekent dat? Dat dat 36 na de koma. Shehurak ora chassadim. Dat dat is slechts licht chassadim. Licht van genade. We chasser chochma. En ontbreekt hem chochma. Er ontbreekt aan hem chokma. Licht chochma. 37. Kulifichach. Nivgenet abina. Sheyatz A. Meharos de Arikan Pin. 38. Rak Levchenat Avira. 37. Van koma tot koma. Ulf En daarom. Nivchenat heb bina. Wordt bina Bina. Die Sheyatz A. Meharos de Arikan Pin. Die uitgekomen was uit het hoofd van de Pins zoals wij ook op onze tekening ook kunnen zien, wordt geacht, 38, raak slechts, naat avira, als het aspect avira, avira is een rameis voor avir, hetzelfde, avira betekent avir als lucht, ki, of, of licht, licht, licht, rog, natuurlijk, ki, mi, ki, mi, hamat. hier moeten we ook, uh, het woordje mechamat, dus het tweede woord na de komma van de 38, moeten we doortrekken, de tweede letter, in plaats van hij, moeten we het get van maken. Ja, iedereen ziet het? 38, na de komma, als ik zeg na de komma is de eerste komma. Het tweede woord moet het zijn mechamat. dus tweede, de tweede letter, niet hij, he, maar get. De scanner, die herkent het niet het, dus mechamat, ki, mechamat, jitsia, laghoots, want vanwege, mechamat is vanwege, hajitsia het haar uitgaan, laghoots, buiten, 39 en mirosh de Arikanpin, van het hoofd van Arikanpin, shuhu gochma, de ho het hoofd van Arikanpin is altijd gochma, onthoud het er goed, hoofd van Arikanpin, altijd gochma, als je dat weet, dat soort dingen, indelingen, als je dat goed weet, dan is het, ben je klaar. in het hoofd van Arichan ben je altijd gochma. Niets anders. Geen, ja, duidelijk, geen Chassadim trouwens. Geen Chassadim. Alleen maar gochma. Maar. maar hij heeft geen Chassadim nodig, let op. Hij heeft absoluut geen Chogma. Alleen geen, geen, geen Chassadim heb je nodig. In het hoofd heb je alleen maar gochma. Kijk, hoor je dat? uit het hoofd van Arikhan, in het Arikhan, alleen maar Chochma, geen Chassadim. Okay. Uh, een ba, ela, or, veertig Chassadim, blie chogma, hanikra ekra, Wanneer zij dus die Pina uitgaat, uit het hoofd van Arikhan, heeft ze, ze heeft ze geen licht, heeft zij niets anders, dan licht Chassadim. Ja, dus, Bina, wanneer die rijdt, Het alleen licht gezet in Bli zonder Chokma, Hanikra, en dat heet Avir. Lucht. Ja. Kan je zien, lucht. Het licht Chokma is oor. Het licht Chokma is oor. Dus alef, Resh, sorry, dus alef, Wav en Resh. Dat is oor. Dat is Chokma. Als het niets anders is, als er niets daarbij staat. En avir is lucht. Dus penetreert, als het ware, de letter jut in het woord or. In het licht komt, penetreert jut. En dat is dan malgoed. Die steekt op naar de hochma, onder de gogma. Dat is de letter jut. En daardoor wordt het, alles wat eronder is, dan wordt, daar wordt het uh, lucht. Ella, 40 na de punt. Ella, Sheyes, Hefres, 41. Ben Abba, Wim, Abba, Wima, Elayin, de Issu. So. Kijk nou wat je nu vertelt. Oké, okay. belangrijk. Kijk. Ella, maar Sheyes, Hefres, er is een verschil. 41. Ben Abba, Wim, Elayin, tussen de Abba, ima, de hoogere Abba, Wim, Le-jirsut en jirsut, want beide zijn, beide zijn lucht, ja of niet? Maar, ja, wanneer het uitkomt, wanneer beide uitkomen uit het hoofd, dan abu is Chassadim of lucht. En jirsut en het onderste gedeelte van Bina is ook, of in hier jirsut, is ook lucht, ja. Want buiten het hoofd zijn ze lucht. Ki abu-jima lain. Wat is het verschil tussen hen? Want Abu de hogere Abu jima, 42, sche gardebina. Die het aspect van gardebina, drie eerste van de bina. Che hem, een naam, nivgamot, dat die niet beschadigd zijn. 43, klaal, helemaal niet beschadigd zijn. Mij kampt je te Dor door hun uitkomen, uit de of uit de arijeampine zelf. Mipnei, dat 44 vieren hu vierden, bij hun hoe mipnei omdat vanwege het feit, dat eetsem dat hun hun essentie, hun eigen aspect is chassadim, zonder Hochma. Dus ababouima, ja? de drie GAR, drie Eerste van de Bina. Hun essentie is chassadim. Ze willen geen Hochma hebben. Want hou die, die positie, positionering, dan weet je hoe dat allemaal werkt. Dus drie Eerste van de Bina, die zijn chassadim. Als je eenmaal weet dat, dan hoef je niets meer te doen. Als je die, die eigenschappen van die goddelijke familie. Dan weet je precies wie, wie, wie, wie is. Ja of niet? Als je komt hier op aarde, ergens naartoe. Ja, je gaat ergens logeren. Dan heb je een familie. Dan leer je dat, dat de vader, die de vader die, die, die houdt van whisky. Of nog iets anders. Ja, die heeft een harde stem. En die dat. Weet ik veel. En die houdt van weet ik veel, van, vis, van hengelen. Of iets anders. Dan, dan leer je hem zoals so die is. Duidelijk. En de moeder die doet dat iets anders, die wijven met allerlei andere hobby's of dat, of het karakter, dat en dat. Dan leren het karakter, ja of niet, van die familie waar je logeert, ja of niet. Of ga je naar een ander land, dan moet je aanpassen aan de wetten van het land, aan, aan de mentaliteit daarvan, etc. Zo so, ook hier met het geestelijke met die, met die, met die, met die vijf sfeerot of tien sfeerot of wat we willen. Je moet die eigenschappen weten en die eigenschappen moet je eigen maken. Als er sprake is van drie eerste sferot of abouima, dan weet je voor altijd waar, waar het ook is. Dat die altijd chassadim zijn. Dan, wat is chassadim? Dat is lucht. Dat is geen maar. Dus speel daarmee met die eigenschappen van hen. Die wil alleen maar geven. Die heeft geen gochma nodig, etc. Maar, ja, dat heb ik. Wa afilu baet 45 schat, achto nie man. En zelf zegt hij, in de tijd, wanneer de lageren, ma' man, 45, op, op doen, doen opstegen man, waarbij na het verzet de ariehantin en wanneer hij die kiert terug naar het hoofd van de ariehantin, ze zijn via de hinee uh, Als een abovoi maar in kochma kablin je er Dat is je kern, het belangrijkste wat je ons zegt nu. Zelfs wanneer die binnen nu terugkeert naar hoofd van naar het hoofd van ariehantin, dus naar de kochma. Dan zelfs dan uh, Above iemand, hoogere Above iemand, ontvangen Chokma niet. Wie ontvangt? Raak Yisut, alleen Yisut ontvangt de Chokma. Dus wanneer nu, duidelijk of niet, dus wanneer nu de, de binat terugkeert naar naar Pin, naar, naar het hoofd, en daar is Chokma volop, dan Above ontvangt Chokma niet, interesseert hen de Chokma niet. Maar wie ontvangt dan? Alleen Jerszoet. Ah, Jerszoet kan ontvangen Chokma. En Jerszoet is naast Zeran Pin. Jerszoet nu kan, dat onderste van de Bina, die kan nu doorgeven Chokma aan Zeran Pin. Nou, dat is de hele redding. Eigenlijk. is daarmee, speel daarmee, luister daarna. En dat is de kern van, van, van alles eigenlijk. Maar de eigenschappen, Garde Bina, aha, of de heet Garde Bina, betekent drie eerste van de Bina, of Abou tien Tins van Abou die willen geen Chogma. Als je dat weet, al geweldig, dan weet je dat alles, alles we ontvangen van hen ook een zekere vorm van correctie. Ontvangen we dan van hen welke correctie? Wij hebben ook nodig. Chassadim, ja of niet? We hebben nu de Chokma en Chassadim. Hoe doen we dat? De wat doet de mens? Natuurlijk via Malchut. Wat de Malchut ontvangt. De Malchut heeft twee. Dus zij ontvangt dan Chokma van Yersut. Ja, van de Yersut Chokma ontvangt. En van Abu Yima ontvangt zij Chassadim natuurlijk via. Die is via zeerentien natuurlijk. Duidelijk. Dan heeft ze alles. Duidelijk. Maar goed, heeft nodig. Eh, maar heeft nodig ochma. Zij kan aan de ene kant. Kan ze, ze kan niet leven zonder Chogma. Maar zonder, ochma, zonder Chassadim kan ze Chogma niet ervaren. Duidelijk. Dan, wat ontvangt ze? Duidelijk, die, die verhoudingen moet je weten. Hoe dat functioneert. Niet hoe jij dat weet. Hoe weet het denken. Hoe zou dat bij mij... Hoe ik dat begrijp? We kunnen niet begrijpen. Het uh, wij moeten leren hun ver de verhoudingen ze leren van die geestelijke krachten. Duidelijk. Want bij mij is het zo. Vandaag ben ik in die stemming. En morgen uh, heb ik weer een andere uh, ingeving. En ja, de mens is veranderlijk. Vandaag voel ik dat. En morgen voel ik dat. Kijk, als je loopt op straat, dan kan je precies zien... Uh, Welke film hadden ze gisteren gezien? Aan de uitstraling van hoe de, hoe de mens uitziet. de Jongere mensen trouwens. Dan kan je ook uitgerekend weten precies welke, naar welke movie hebben ze vorige, vorige, vorige, gisteren geweest waren. De uitstraling is van die film. Of ook de, de, de capsule is dan ook. De kapsel is natuurlijk van, de, van de, je ziet het wel precies. De vorige uh, avond was het op de tv of ergens anders. Ja, dat is de mens, hij voelt zich zo, dat, dat, dat is de mens van onze wereld natuurlijk. Niet, ook niet. Wij hebben ook innerlijke mens die ook absoluut gedraagt zich naar die wetten wat wij, waar wij nu over hebben. Die kent die wetten, die ervaart, die, die luistert naar die wetten. Dus ha, leren gewoon hoe deze goddelijke familie, die sferot eigenschappen van, daarvan. Arikanpin of Chokma in elke partsoef, in elke tien sferot, Chokma die alleen maar Chokma heeft, die heeft geen chassadim. Heeft geen chassadim nodig. Ja? Dan, Bina die, die, die bestaat, uit die twee. De behogere Bina die heeft geen chassadim, die heeft geen chokma nodig, omgekeerd. Ze heeft geen chokma nodig. Ja? Alleen maar chassadim. Alleen maar genade, heeft ze niet nodig. En onderste Bina, die heeft wel chogma nodig, om die door te geven verder aan de lager. En de lager Malgoed, die heeft wel beide nodig. He, Ze heeft eigenlijk, haar eigenschap van de Malchud is chogma. Ja, alleen maar Gochma. Maar chogma kan Malgoed niet zien zonder Chassadin, zonder genade, kan ze dat niet proeven. Hè? Ook precies in onze wereld, precies hetzelfde. Als een mens probeert in onze wereld, toch maar wijsheid, met wijsheid leven, dan is het alleen, alleen maar alleen maar Kijk naar al die filosofen. Kijk naar al die, wanneer ze bij elkaar komen, die filosofen. Ja, ik ben geweest naar al die, naar, in al die, vroeger, toen, nu ga ik nergens naar, naar die, al die bijeenkomsten, want het is alleen maar om, het is wel goed om naar die bijeenkomsten te komen. Bijvoorbeeld van filosofen of anderen. Want dan krijg je tekort. Krijg je enorm tekort. <laughs> Extra tekorten. Want die zijn niet leef, die hebben geen levenskracht. Want hoe meer je leert en meer mensen leert filosofie, hoe, hoe depressiever hoe worden ze. Natuurlijk, want antwoord is er niet. Geeft geen licht. Dan worden ze steeds vertroebeld en dat. Natuurlijk is het geweldig om dat zich weer bezig te houden, maar het geeft geen licht, geen, geen genezing. Maar dus Van Gogh kunnen kan. waarom is het zo, waarom geeft het geen genezing? Van Gogma kan Malgoed niet leven en wij zijn, wij zijn de voortbrengselen van Malgoed. Duidelijk? En, en wijsheid en de wijsheid van onze wereld of de filosofie heeft geen plaats voor genade. Hij heeft geen plaats voor, voor, hoe heet het, voor genade, voor chassadim. Hele? Dat is, want waarom? Het verstand, die, die vindt het belachelijk. Zoiets als, als genade. Daarom ook een filosoof en een religieuze mens kunnen elkaar absoluut niet, niet begrijpen. Die de ene, wil, de ene wil gogma, wijsheid. Ja, en die vertikt het geloof. En een uh, religieuze mens, die heeft geloof, maar vertikt uh, de wijsheid. Ja, het is ook niet, ook niet genoeg. Het kan niet komen tot jouw vervulling daarmee. Ja, duidelijk. Alleen maar religieuze mens. Bedoel ik religieuze mens, niet dat het iets is, uh, uh, Maar bedoel ik alleen maar iemand die alleen maar geloof, ik geloof en niets anders. Dan, wat doe je dat? Die, die, die is net als maar goed. Ja, die is net die is voortbrengsel van een malgoed. We zijn allemaal van malgoed. We hebben dezelfde eigenschappen. Maar dan, wat doet je dan deze mens? Die alleen maar zegt, terwijl hij malgoed is, hij moet gochma hebben, wijsheid hebben, en chassadim hebben, ja? Dan, dan komt het een geweldige een, een, uh, uh, verbranding. Als het ware, geestelijke reactie, waarbij de mens uh, voelt leven binnenkomen in zichzelf. Ervaart iets, Maar als iemand alleen maar gogma wil en geen chassadim, alleen links en dan is het verdoemenis. Net zoals alle filosofen in de wereld hadden gezien alleen maar verdoemenis. Geen een was kwam tot geluk. Natuurlijk ook een vorm van geluk was natuurlijk. Socrates, Aristoteles, alle anderen. In vorm van dat ze toch wel een beetje iets bezig hielden, minder, meer dan voelden zich natuurlijk niet zo als de gewone tweevoetige sprekende, ja toch wel, maar toch wel niet gelukkig en een religieuze mens komt wel, voelt wel aan, eh, die genade wel, maar het is niet genoeg het geeft hem geen geen licht gogma, en zonder licht gogma de mens is toch wel Gebrekig. En daarom zeggen ze: in de volgende, in de toekomstige wereld, dan zullen wij, daar zullen wij we wel chogma ontvangen. Ja, duidelijk, religieuze mensen in deze wereld. Wat zeggen ze dan? Nu moeten we alleen maar genade hebben. Ja, maar wanneer komt dan de vervulling? Wanneer worden we gered? Hier alles. Waarom? Daar zullen we, inderdaad, klopt het wel mooi, dat in het dan zullen we wel Chogma ontvangen, maar niet hier op aarde. Eilig? terwijl we moeten hier op aarde tijdens ons leven beide ontvangen. De, wat betekent ja. op twee voeten lopen? Filosoof lopen nooit op twee voeten, alleen op linker, op één been, op een linkerbeen blijft hij dan dansen als in leven. En de, en de religieuze die blijft op een rechterbeen alleen maar gaan als in leven. Dat is niet geschapen is zo. So. Op beide moet de mens lopen. Van links moet ik gogma ontvangen. Net zoals, net zoals Malgoed dat ontvangt. Malgoed alleen maar heeft kwaliteit gogma. Malgoed ontvangt alles van linkerlijn. Dat is haar eigenschap. En niet rechterlijn. Ja, de eigenschap van malgoed is linkerlijn. Zij ontvangt alles van de linkerlijn. Alleen van de rechterlijn. De rechterlijn moet haar verzoeten. Ja, dus die twee lijnen, alleen door die twee lijnen kan, kan men komen tot de middellijn. En alleen dat geeft de levenskracht. En de rest is mankement of de linker, of, de, of het uh, gehandicapt is op de linkerbeen of op de rechterbeen. Oké, okay. we gaan verder. Dus nog een keer wat hij zegt ons, dat dat Abu Oima ook wanneer ze opstegen naar, naar het hoofd ontvangen ze geen Chokma. Maar. maar slechts Jersood uh, ontvangt wel Chokma wanneer de Bina komt naar, de, naar het hoofd, dan ontvangt de Jersood wel Chokma. Ja, maar we hebben niet. Maar we hebben niet. Die overal uh, ontvang alleen maar gesed. Has maar hier ontvang wel hoogma. <coughs> Kie garde bina eenan meeshanot let op het zegt 47 naar de koma. Kie garde bina eenan meeshanot 48 die van de garde drie eerste van de bina die veranderen hun Aard, nooit. ik Onthoud dat erg goed. Wij herkenen, nu is het de kwestie van, in, in deze fase, doe verstandigheid, je doet verstandigheid, als je niet vraagt, waarom is dat zo, en dat is zo. Dan is het geen vraag. Maar de vraag is nu, hoe dat, hoe dat gaat. Welke eigenschappen heeft dat? Deze eigenschappen, oké. Okay. Dat is deze. Ja, dat moet je ook leren. Ja. Die, die heeft dat en dat. Niet waarom die heeft dat. Het komt. Maar eerst, in eerste instantie, hoe dat werkt. Hoe dat, welke eigen 48 na de coma. We alken, een naam gamim, klal mechamat, 49, haït siya, ja, mecharoos. En daarom, abouima, we zoals so je die of drie eerste de na, een naam. Een Nivgamim, die worden niet beschadigd. Uh, helemaal, klal, klal, helemaal niet beschadigd. van vanwege, 49. Aitziya, vanwege het uittrekken uit het hoofd. En ze worden geacht alsof zij, 50, alsof zij niet uitgegaan zijn uit het hoofd vanarig een Heel erg belangrijk gegeven, alsof ze niet uitgegaan waren. Weet je? Soms heb je daar een land dat grenzen heeft, harige grenzen, en dan bouwt een land buiten de grenzen om nog een soort van zone, een neutrale zone, weet ik niet, maar een soort zone die waar dus geen andere andere, andermans eh, land, iemand van een ander land kan, kan daar komen. Ja, een soort zone, een soort, een soort zone wat <coughs> erbij hoort, maar het is als het ware het buiten de grenzen zijn. Huh? Nee, een soort, <laughs> Buffer. <laughs> ja, een, zo, huh? Buffer. een bufferzone, precies, een bufferzone ja. nog even om, om zichzelf een beetje te beschermen nog extra, ja, een bufferzone. Dan die bufferzone wordt nooit net zo geacht alsof het behoort bij het land. Heelig? Dus zo zegt hij ook hier in het dat ook die, het, de iemand die nu naar beneden zijn gekomen, onder, de, onder het hoofd, die worden als hoofd geacht. Want zij veranderen van eigenschap niet of ze in het hoofd zijn of hier, of zij hier beneden zijn. Probeer nergens aan te denken. Absoluut. De wereld moet voor jou, moet je nu op dit moment wanneer je op de les komt, de wereld, volledig de wereld kruisigen. Al jouw business, al jouw zaken, al jouw andere interesse in de wereld, absoluut nergens, of het absoluut niet bestaat. En dat moet je leren. Dat. Op dat manier te doen. Dat je absoluut, of het absoluut niets bestaat. Nu zit je hier, en wat er allemaal daar, waar allemaal is, niet jij en die goddelijke familie. En naarmate je dat meer gaat doen, meer kan doen, verkrijg je meer bevrediging. En echte, echte vrede, echte vrijheid. Want wie heeft vrijheid hier in deze wereld? Ja, kijk nou die eh, ex-president van de. Zoveel president geweest en van alles. En nog kleppen, allerlei kleppen aan zijn hart heeft. En toch bleef hij toch doen, nog werk doen, allerlei andere dingen. Ja? Over de hele wereld reist hij daar ergens, daar is. Ja, ik bedoel, een mens, ja, die is toch genoeg geweest, nou, of niet? Nou ben je president geweest, alles. Nee, bleef tot zijn laatste snik verder doen, verder werken. Dus geen, geen vulling, heeft de mens, duidelijk. En nu allerlei milieuzaken, doet er niet toe wat. Maar die is bezig dan, omdat Kilim heeft die opgebouwde mens, ja, die in politiek zit. Kilim opgebouwd, niets anders kent deze mens. Alleen maar Kilim van politiek. En dan tot de laatste snik. Ja. We zien, ja, we hebben dat geleerd. Nu, ook niemand anders is nu uh, flauw gevallen. Ja. Ja. Ja, uh, yeah? uh, yeah? Abel is koning ook, wat heb je gedaan? Alles wat je wil. Hij is een multi-miljonair, alles heeft hij wat hij wil, alle macht en allerlei enorme economische imperium. En ook een politiek imperium. Nee, ze blijven doorhameren. Waarom is het zo? Ze hebben geen leven. Ze kennen geen andere leven. Waarom? Dat zijn hun kilim. Als je hem nu zegt, nee stop maar, ga in, op, met pensioen, dan gaat hij dood, want die heeft geen kilim voor rust. Eigenlijk? Kijk nou de, naar die in Israël die, die, die in de coma ligt nu. Ja, die weet het. Nou ja, die ligt in de coma, ja. Het was een, een jaar daarvoor, voordat voor dat gebeurde dat. Ik ging naar beneden, ik kijk nu naar Nee, helemaal niet. Maar ik kwam naar beneden, mevrouw, en zei, kijk, hij was voor de TV, voor de Russische TV. Hij was, die Sharon. En ik zag hoe hij zag, hij was, was een mens, terwijl hij dat vertelde. En men zegt tegen hem, What done, you, toen, uh, wat gaat u doen, wat gaat doen, meneer ja, die, die, uh, Sharon, wanneer als u dan met pensioen gaat. Ah! En dan begon die te stralen, deze man, wat die al zijn leven droomde hij. Hey. Op zijn landstuk, landgoed, te blijven. Een beetje met de oh, Hij zegt, ah, dan ga ik naar mijn landgoed. En daar heb ik poosjes En daar heb ik twee paarden. Hij zegt, en ik ga dan met die paarden. Ik hou van die paarden. En ik ga daar daarmee een beetje in de aarde. Ik ga een beetje in de aarde zitten. Met een beetje knoeien met de aarde. Een beetje dat. Ik zag de mens wanneer hij dat vertelde. Dat was zijn grote droom. En die grote droom is niet uitgekomen. Dat was nog een jaar daarvoor. Die interview wat die gaf aan de Russische TV. Aan het uh, Moskou 1. Dat was zijn droom. En die, die, hun dromen bleven alleen maar dromen. Ze komen nooit tot leven. Duidelijk. Terwijl hij moest, kon ik al, al vijf jaar geleden al ophouden. Maar hij heeft alles gehad. Had hij dat meer nodig, maar hij heeft geen kilim. Hij kan alleen dromen over die twee paarden, over dat, over dat graasje daar, over die boompjes daar, weet je dat? Over de ruik, ruik, ruik, het ruik van die van de paardenpoep en alle andere dingen. Het is geweldig, het was een droom van zijn leven. er is niets uitgekomen, weet je? En wat is nu uitgekomen? Je ziet dat wel, wat het allemaal... En zo, alle die anderen, die, die eindigen op die manier. Daarom wat ik jullie vertel, kom je op de les hier, probeer absoluut nergens leer leren, dat is niet een fout. Leer absoluut nergens aan te denken. Toen ik zakenman was, kon ik me absoluut niet meer uh, uh, ontspannen. Ja, ik was directeur van een handelscentrum, groot, uit kantoor in het WTC. Ik kon me niet meer ontspannen. 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Absoluut niet, hij was net als, als, als robot. Verschrik, verschrikkelijk is, ik dacht dat ik nooit zou uit kunnen komen. Ik bedoel, weer tot, tot leven gebracht zou kunnen worden. Want ik kon niet meer anders denken, alleen maar aan, of zaken, of dat allemaal, afspraken, afspraken, vlucht van het leven. Deilig. En ik zag ook mijn, mijn, uh, zag ik dat al die directeuren van bedrijven, zag ik ook precies hetzelfde waren. Die waren absoluut mania, uh, maniakaal bezig met alles. Ik, ze hadden alles en ze vluchtten van alles, van het leven. Daarom kom je hier, leer absoluut nergens aan denken. Kijk ook niet naar de klok, absoluut, bestaat voor jou niet. Ja, duidelijk, probeer absoluut niet naar de klok te kijken. Ja, dan kijk nergens dat de klok moet niet bestaan. En op die manier bouw je een plaats in jezelf, waar Napoleon van niet wist. Napoleon, de grote Napoleon wist niet van wat deze plaats waar wij in ons opbouwen. Ja? De plaats waar leven is. Ja, ja? Dus Probeer dat als je niet dankt, dan gaat het je goed. Dan ga je dat alles adequaat leren van wat, wat, wat, wat waar wij leren. Dan ga je de zoger die verhoudingen van die lichtigheid dan opnemen in jezelf. Het is net wat wij leren nu. Het is eigenlijk net als brood. ik? brood, echt brood. Jij moet het ook zo leren wanneer je het. Kijk, lucht, lucht is brood. Ook wanneer in een religie wordt gezegd dat brood eten van boven. Betekent lucht, betekent licht chassadim. En zo ook ervaarde mens die geestelijk leert. Te begrijpen te ervaring te hebben. Het is net of je brood eet. En gogma is het net of jij wijn daarbij drinkt, of een, of een sap wijn erbij, een klein beetje wijn erbij doet. Ja, als je alleen maar wijn, veel wijn of alcohol doet, dan is het, dan is het verschrikkelijk, hè? Maar als je een beetje wijn doet, erbij met, met veel brood, dat is geweldig. Hè? Zo zal je voelen bij het leren dat. Het is net als brood en wijn. Daar is ook waarover gesproken wordt. Licht, licht, licht chassadim is brood. Het is, is volumieus. Het is wel verdikt als het ware. En licht is dun. Het is net als wijn. En zo so de mens ook dan geniet. Wanneer hij dat, wanneer hij dat ontvangt van boven. Het is echt waar wat ik aan u vertellen. Het is niet zoals uh, uh, uh, so men dat denkt, you know, weet je, dat het een symboliek is. Het is geen symboliek. Brood hier op aarde overeenkomt met, met echt overeenkomt met qua krachten overeenkomt met, met wat chassadin is, licht chassadin. En wijn overeenkomt met, met uh, lichtgemaak. Maar op een hoger niveau heb je geen materialisatie daarvan. Daar is dan is dat die twee. Vijftig. Na de eerste koma. We hebben het gar g'morot. En die dus hebben we iemand die zijn absolute gar, absolute drie eerste. Is Ondanks het feit dat zij uitkomen uit, de, uit het hoofd. We al... Nee, dat is ook niet goed. Ook die de scanner heeft een fout gemaakt. Nu en dan maak je dan fout. Vijftig, Het laatste woord is we all ken. Dus in plaats van die bed, bed moet wel kaf. Moet je dat kaf maken. Ja, dus niet een bed, maar een kaf. We all ken de linker kolom, de eerste regel. Hem, Nifhanim, dagje En daarom. Worden zij dus die drie eerste van binnen worden zij geacht als avira dagje, dat is Aramees. Avira is avir, dat is dan lucht. En dagje is dun lucht. En dun, waarom dun? Omdat die zijn, die zijn nog, die behoren tot het hoofd, als het ware. Punt. Omitaam ze hem, dit regel 2, regel gamken Avira dilo En om die reden hem gamken zijn zij eveneens. Avira, dilo het jade is ook een Ramees, is. Avir lucht dat niet kenbaar is. Dat niet te kennen is. Waarom is niet te kennen? Dus abou ima absoluut onkenbaar zijn. Men kan ze niet leren kennen. En hier is ook belangrijk wat wij moeten nu begrijpen, zo so direct. Wat is wel kenbaar en wat is niet kenbaar? En waarom is het niet kenbaar? zegt, okay, kijk wat hij zegt. Shapiro dat betekenis daarvan is. is? Shehadadat, Shalahem, dat hun daad, dat is man. Man dat van beneden komt, naar boven, naar de hogere naar tussen Chochma en Bina is dat. Dat hun dat, dus tussen hen staat. Wat staat tussen Chochma en Bina. Een naam am Shicha trekt geen Chochma naar zich toe en naar beneden. Want altijd dat, wat is dat? Dat is altijd zo. Wat is dat? Kijk nou wat dat is. Dat is... Uh, in de partsoep zijn er, in de, lagere, in de lagere traptreden, zijn zeven sferot. Ja, gisteren geraad je verder, dat is te Dat wordt getrokken naar Abu Weyima, naar uh, Chogma en Bina. En dat heet wanneer die, wanneer die zeven onderste sferot komen in het hoofd, als het niet hun, niet zij komen, maar hun, als het ware, sporen daarvan, wat komt omhoog, dat heet dat. Ja, dat. En dat, dat, dus dat staat tussen, tussen Chochma en Bina. En die vraagt naar, naar Chochma. En die zegt, Chochma, Chochma en Bina. En die zegt, geef mij Chochma. Dat is dat. Dat is dus dat, dat is dan man dat komt tussen, de, het tussen Chochma en Bina. Wat zegt die ons nu met die Abbe we ima? Weet die Above zegt die, die daad die daar is, eh, die trekt geen chogma aan. En als die daad, normaal is het zo, die daad die staat, die ontvangt dan chogma van Abu Yima, overal precies hetzelfde. Als we één keer deze technologie leren, dan weten we hoe dat allemaal werkt. Ja, Godelijke techniek. Dan die Chogma, dan die daad. Van de daad wordt doorgetre doorgetrekken naar het lichaam. Ja? Kijk, we hebben dan in het hoofd ketter, chogma, bina, laten we zeggen. Maar altijd wordt doorgetrokken licht, naar het lichaam. Door wie? Door daad. Ja? Dus de man, man, gebed, komt tussen Chogma en bina. En dan gaat het allemaal omhoog naar zof. Naar Van zof komt het terug en komt het allemaal nieuw. Naar die daad. Ja? Via drie lijnen. Heb ik ben niet hier vanavond. Ja, hierom. ik ben niet, ben niet helemaal hier vanavond. Voel ik wel. Een mm. beetje werk daaraan. Probeer overwinnen. Ik voel dat jij elders bent. Geef niet. Dus dat is wat... met Oké, begrijp ik. Dat is, ik voel het wel. Maar probeer het overwinnen, want het helpt het niet. Maar het is goed dat jij gekomen bent, maar probeer hier te zitten. Dus... Dan, die daad, door die daad, wordt doorgetrokken naar het lichaam. Altijd licht wordt doorgetrokken naar het lichaam, door die daad. Dan, wat zegt hij ons, dat die aboeïmen, dus die drie, die, die van eigenschap zijn, van chassadim, ja, chassadim hun daad, kan geen chogma ontvangen, en kan geen chogma doortrekken. En, hoe kan dat dan gekend worden? Dan kan dat niet gekend worden. Begrijp je? Dus, kijk. Normaal is het zo. Het is tussendoor, maar het is misschien leuk om dat even nog aandacht aan te schenken. Normaal zo, een lagere treedt. die trekt omhoog man. Ja? Verzoek om kracht. Om krachten, ja? En dan dat man komt dan altijd Terecht tussen Abwewe Ima. Doe er niet toe van welk niveau. Dat kan zijn Abwewe Ima van Zerenpien. Abwewe Ima van Asya. Doe er niet van... Alles is dienst virot. Overal heb je Abwewe Ima. Ja? Welke niveau heb je? Dus die dan trekt naar Abwewe Ima. Of laten we zeggen naar Chochma en Bina. Altijd moeten lagere verzoek in diene bij Chochma en Bina. Natuurlijk, natuurlijk komen we dan, eh, kan zijn Hochmaen Bina van Zerenpin. Maar altijd Hochmaen Bina. Ja, Duidelijk, hè? Dus wanneer de nukwa, een vrouwelijke noekwa, die komt, die komt naar, naar Zerenpin. Natuurlijk, ze komt van, van, bij Zerenpin. Ze brengt de man daar naartoe. Maar waar naartoe? Bij Zerenpin heb je ook Hochmaen Bina, altijd naar Hochmaen Bina. Tussen hen, altijd tussen Hochmaen Bina komt het verzoek. We hebben nooit daarover gehad. Eindelijk? Altijd verzoek komt tussen papa en mama, altijd in het geestelijke. En dat verzoek, wanneer dat verzoek komt en die komt in het hoofd, dat heet altijd daad. Daarom is het daad is niet een sfera, maar het is een vorm van kracht wat een gezant van lagere of van lagere trap treedt bij de hogere, bij de en binnen. Stap voor stap, als je dat leert, alleen aanvaard dat. En leer deze verhoudingen die, in de, van de goddelijke familie. En je zal alles voelen. Het is net het no, Absoluut, je moet het voelen en dat komt alles. Alleen aanvaard dat. Probeer niet met je hoofd. Aanvaard die verhoudingen en je zal alles ervaren. Dus die daad, dat komt dan tussen Gogma en Bina, Doet dus nu toe welke trap treden, van welke niveau is. En dat wordt allemaal omhoog getrokken naar... Ja, van één traptreden naar een andere. Naar Eindsof, want wie gever is, alleen één Eindsof kan geven. Ja, of niet? Niemand anders heeft iets te geven. Andere traptreden hebben wel de faciliteiten om te geven. Maar eerst moet je dan... Iemand moet natuurlijk nou eerst... Ja, kan je kan een mooi, prachtig complex hebben. Een paleis hebben. Maar iemand moet dan toch wel... Uh, een stekker in een, uh, in een, stekker in een uh, net. zeg je, In een stopcontact doen. En dan gaat het alles mooi. Lichten branden, etc. Maar zonder dat kan, uh, komt er niets. Dus dat allemaal dat licht komt. Dat alle hele toevoer van energie komt. Alleen maar van één stof. Dus die man die komt nu naar tussen Gogma en Bina. Altijd zo komt Hohma, uh, man naar, naar tussen Gogma en Bina. En dat heet daad. Dat is sfera daad, noemen we dat. Als sphera. Waarom kracht? Daarom noemt men ook soms sfera. En dan gaat het verder naar, naar, naar Eendsof. En Eendsof keert het terug naar die kogma bina waar de daad staat. Dezelfde tijd, dat is wat ik jullie vertel, is ook een hele mechanisme. En komt naar hen toe. En die daad die vraagt die kogma bina. Want Gochma en Bina, die is als het ware papa en mama en tegelijkertijd, hebben ze verschillende eigenschappen. Ja? De papa die wil Gochma, die Gochma heeft. En de mama op zegt, ik wil geen... Uh, dus, met andere woorden, die uh, in elke trap treden bij Gochma en Bina, er zijn twee uh, rechts en links, twee lenen. en die vechten met elkaar. Altijd vechten, niet vechten bedoel ik... Die hebben twee. De ene heeft één eigenschap. De andere heeft een andere eigenschap. De rechter, aan de rechterkant, is eigenschap van geven. En die geven, die wil graag alles dat, dat iedereen geeft. Ja, die wil graag overhalen de linkerlijn. dat die linkerlijn uh, uh, aan hem, aan de rechterlijn, wordt onderworpen. En soms onder, overwint die. Maar de linkerlijn ook, die wil ook overwinnen. Die zegt, nou... Wat betekent geef ik? Gochma is toch, de wijsheid van Gochma, Gochma, is toch veel hoger. En die wil graag overwinnen, die linkerlijn. Duidelijk. En dat is een oorlog. Soms die wint, soms die andere wint. En waardoor die man van de lagere komt van boven. Dus de man, de daad, die, die komt tussen Gochma en Bina. En die brengt, so bleek, brengt, brengt daar als het ware shalom tussen hem. Duidelijk. Zij hebben dat niet nodig, als het ware. Maar omdat die lagere, die komt naar hen toe, dan komt de, van de boven komt madde, wat wij noemen het madde, dus de hogere mannelijke kracht van boven van, e, van de uh, eindsof. En dat komt van boven tussen die gogma en bina. Middel, ja, en dat gaat opbouwen, wordt gebouwd in hen middenlijn dan die drie lijnen nu, die alle drie lijnen, dus hoogma en bina als het ware, en nog de middenlijn. dat gaat nu, komt nu op die daad, naar die daad toe. Want die daad heeft dat veroorzaakt. En wat de lagere veroorzaakt bij de hogere, ontvangt de lagere. Dat is de wet. Sorry. Dus onthoud die wetten ook. Wat ik zeg, kijk. De, wat de lagere vero veroorzaakt bij de hogere ontvangt ook de lagere. Dus de lagere is nu veroorzaakt, heeft drie lijnen nu bij de hogere. En nu de lagere ontvangt al die drie lijnen nu. Dus die daad die ontvangt nu drie lijnen, ontvangt nu chogma met chassadim. En die trekt die naar zichzelf, naar datu. toe. En die daad, hij was de gezant, het gezant van de lagere. Hij brengt het nu naar beneden. Uiteindelijk. Niet dat pina komt, niet dat die hogere komt naar de maar de daad zelf, die gaat het nu naar beneden trekken, wat, ja, duidelijk, die trekt naar beneden dat uh, stukje chokma met een beetje chassadin. Wat, wat is nu, dat is normaal, ja, normaal is het zo. So. Dus de daad, de sfera daad dus, die heeft dan chokma nodig. En die ontvangt chokma, trekt Gochma naar zichzelf toe, Gochma met Gesedim, ja, en niet zoals in de linkerlijn van de hogere, en die trekt ook naar beneden, naar beneden trekt die dan. Nou, dat is iets wat kenbaar is. Als op die manier kan een lagere kennen het hogere, of leren een stukje van hogere kennen, dat betekent kennen, begrijpen, bevatten, etc. Maar wanneer Zoals bij abo ima die beiden zijn chassadim, ja, die hebben geen Chochma, abo ima abo ima is ook Chochma in Bina, Precies Het is hetzelfde, dus wanneer een lagere komt, komt een daad tussen hen te staan, ja, dus man, dan, wat dan, zij hebben geen Chochma, dus de daad die staat, ...tussen gogma en bina... ...van Abouima ...die kan geen gogma krijgen... ...ja of niet, want daar kan, kan geen... Eh, Abouima ...die hebben alleen maar gesen... ...zij kunnen niet aantrekken naar hem toe... ...gogma... ...en daarom... ...hij kan dan dat tussen de Abouima ...kan niet aantrekken gogma... ...en kan ook gogma niet doorgeven naar beneden... ...dat betekent dat... ...betekent dat... niet kenbaar zijn. Men kan hen niet leren kennen. Ja, nee. Wanneer de daad kan komen tussen papa en mama, en trekken van hen chogma. Chogma met, met, met een beetje, met chassadim, of chassadim met een beetje chogma. dan kunnen ze leren van papa en mama, dan kunnen ze ook dat licht ontvangen, kunnen ze dat chogma naar beneden trekken, dat betekent dat eh, kennen. Want dat dat de, betek de betekenis van het woord daad, is ook kennen. Ja, daad is kennen. Ja, daad. De schera dat betekent dat, dat de kennen. Kennen komt door die daad. En wanneer, als het dus die papa en mama die niet kunnen geven hem chassadim, hij kan niet trekken chassadim, oh sorry, gochman zichzelf toe, dan is het onkenbaar. Met andere woorden, wanneer er geen gadluut kan ontvangen worden, dus gedienstverrot, oh, gadluut, dan op die manier zoals we dat leren, wanneer gochma niet aangetrokken kan worden, dan is het onkenbaar. Met andere woorden, kennen is wel iets te maken heeft met gochma. Zie je wat het altijd is? Het gevolg daarvan is, dat het leren kennen is niet chassadim. Chassadim, alleen chassadim is alleen niet te kennen. Het is wel ervaren, dat wel, maar kennen is gochma. Kennen is wijsheid. En wijsheid is dus... Is, eh, alleen dat betekent kennen en bevaten. Eigenlijk Alleen dat moet altijd een beetje... Uh, dat moet altijd omhuld worden in... Een jasje van chesedim. Dat is nodig. Zonder chesedim is het een snijdende gochma. En het is een verschrikkelijke gochma. Een gochma van een crimineel. Noem ik dat. Iemand die... Ja, crimineel bedoel ik dan. Uh, Ieder die, die kent, die weet wel. Ik zag soms op tv. Ik heb verteld een geweldig iemand. Zo'n grote man... Hij uh, heeft hier. En er was een interview met hem. Hij was al uh, was ontslagen. Hij de gevangenis gezeten. Hij had veel professionele uh, iemand. Uh, crimineel. En het is geweldig om naar hem te kijken. Echte wijsheid zit. Enorm maar kale wijsheid. Verschrikkelijke wijsheid. Ja, echt geweldig. Een mens die weet het leven. Echt, echt. Hij heeft het leven. Hij kent alle verhoudingen in het leven. Hij heeft ook een verlinkt charme. Maar dat is dan een kale wezen. More than wezen. En wat we leren met jullie. Is Torah. Dat is. Onthouden we goed. Niet de wezen. De hele wereld is vol van wezen. Maar het zijn de wezen. Die de mens. Uh, alleen maar één pootje. Het brengt geen, overeenkomt niet naar de wetten van het heelal in het geheel. Men is aards men, men is, uh, op zoek naar die wijsheid. Men doet op een manier van verdeel en heers. En op die manier kan men nooit komen, kan men niet komen tot bevrediging. Op die manier kan men die verhoudende de schepper niet zien warmhartigheid van de schepper kan men niet zien. En daarom de hele wereld ervaart alleen de schepper als eloquim. Als een strenge meester. Omdat men probeert de wijsheid trekken van de linkerkant alleen maar. Alleen de wijsheid. Alleen mijn, mijn verstand. Maar men geeft van zichzelf niet. En alleen daarin schuilt alles. Daarin het de pijn en verlossing van de pijn. En dat is de Torah. En dat is de Torah. Dus de Torah is dan de wijsheid ja, die gekoppeld wordt of die omhuld wordt, in, in ja, wordt door Gesson. Door genade. Dus niet genade zelf, want het is niet genoeg. Het is kinderlijk. Niet kinderlijk bedoel ik, het is nog niet volwassen. Links alleen maar gehochma, brengt geen solaas. Met alle wijsheid, de, de mens wordt niet gelukkig. Waarom hij vervaart, in de, de linkerlijn ervaart men dat men uh, weggerukt is. Van de bron. Weggerukt van de bron. Net zoals filosoof. Elke filosoof ontvangt zichzelf ...ervaart dat hij alleen de ene kant wel in het hoofd heeft te maken met die, al die begrippen, al die, begrepen, die andere dingen, al die wezheden. Maar het is geen wezheid. Want hij voelt van beneden is hij afgesneden van de bron. Dus alleen de Torah, dus die twee. Geset en Gochma, dat is kenbaar. Wat, ja, dat is kenbaar. Kenbaar is dus het de middeleeuw, Dat is kenbaar. Links, rechts is alleen maar Ghazadim. Nou, wat kan je, kan je weten van Ghazadim? Kan je iets van weten? Ja, ik kan er natuurlijk mee verbinden met het hogere. Natuurlijk is ook een vorm van, van, van, van, van, van kennen. Maar dan indirect kennen. Ja? Door mij insluiten met het hogere, mij samenvloeien met het hogere. Ook een vorm van kennen. Maar het is nog niet, het is nog niet aan één, dat is net op één pootje lopen. Het is nog niet een goede kennen. Ja, dat is een kennen van bijvoorbeeld van, van die, van chassadim, van chassidim. In joodse hasidim. Your, richting, heb een chassidim. Veel liefde, veel overgave, maar, maar alleen maar dat, maar zonder dat, dat is ook niet, zonder kopie, dat is ook niets. En de andere richting, die alleen maar kopie, kopie, kopie, kopie, alleen maar taal moet, maar dan als je komt naast hem, dan voel je wel dat het net of het, net of het een droge boel is, want je niets daarvan, het <laughs> is ook geen, echte geen Torah is. En de Torah, wanneer is, dat is dan, wanneer dat aan de ene kant dat droge is, aan de andere kant het, nat, het natte is. En het natte, in het natte kunnen we niet leven. En in het droge kunnen we niet leven. Maar we moeten dan de, de droge, de droogte moeten we dan besproeien. Met, ja? Le, rechts moet besproeien, rechts is water. Moet besproeien links wat droogte is. Dan komt het leven. En nu besproeien we dat even nog met de koffie. Probeer dat even er te ervaren.